Een beetje blackmail. Een hoorspelserie in zes delen geschreven door Roderick Wilkinson. Bewerking Josephine Soer. Regie mijnde te goede. Vierde deel. We hebben mijn sleutel. Oh ja. Daar zou je het hebben. Daar is hij. En onze auto is Kom op! Goedemorgen meneer Daly. Morgen, Heer Bellamy. Is meneer Lemmerend er al? Ja, hij is in zijn kamer. Loopt u maar door. Ah. Uh, is er iemand bij hem? Twee andere heren. Van de politie, geloof ik. Dank u. Goedemorgen, heren. Kom binnen, Ken. Morgen, Daly. Heb je je gezicht opengehaald? Ja. Niet bijzonders. Ik ben ergens tegen opgelopen. <laughs> Morgen, Daly. Ga zitten, Ken. Merci. Lekker weer vandaag. Roze staat Miss Bellamy erg goed. <coughs> Deli, We hebben meneer Lemmeren om een bijeenkomst met jou gevraagd... hier in zijn kantoor... omdat er een paar misverstandjes uit de weg geruimd moeten worden. Ja, eh... Uh... Een paar kleintjes en één grote. We weten dat wat je ons verteld hebt over Graham die dood in zijn flat lag de waarheid is. Dat hebben we helemaal nagetrokken. Maar wat we niet weten is wat je ons niet hebt verteld. Waarom? Hè? Over Templeton, om eens iets te noemen. Dinsdagnacht heb jij Ian Templeton gewond... ...en wel na middernacht bij zijn vader thuisgebracht. Waarom heb je daar niks van gezegd? Omdat je daar niet naar hebt gevraagd. Dan vraag ik het nu... Hoe kwam hij aan zijn verwondingen? Dat weet ik niet. Waar heb je hem aangetroffen? In een huis. Wiens huis. Weet ik niet. Ik ben nog steeds van mening dat we je beter kunnen arresteren. Kun je zelf proberen je eruit te smoezen? Ken, ik vind dat jij moet weten dat ik de inspecteur alles verteld heb over onze zaak met meneer Templeton. En dat die jou de opdracht heeft gegeven om die 500 pond te gaan betalen. Nou, waar is het dan nog voor nodig om het te ondervragen? Om na te gaan of we misschien iets over het hoofd zien... Dat document waar die eten in staat, heb je dat zelf gezien? Nee. Geloof je dat het bestaat? Ik wel. Ian Templeton zegt dat hij het getekend heeft toen hij op de universiteit zat. En ongeveer een uur nadat je hem al thuis gebracht, ging jij terug naar je hotel? Ja, precies. En daar lag een briefje voor je om naar Graham's flat te komen. Ja, dat heb ik aan jou gegeven. De portier zegt dat je eerst getelefoneerd hebt voor je naar Graham ging. Met wie heb je getelefoneerd? Templeton. Heb je met hem gesproken? Nee. Waarom niet? Hij was niet thuis. Hij was gaan wandelen. Hoe weet je dat? Dat zei hij gisteren toen ik hem naar vroeg. Dat zei hij? Ja. Daley, kom nou. Ik geloof hem. Ik heb geïnformeerd naar zijn auto en die werd toen net nagekeken in een garage hier in de stad. Nou, we zullen zien. Wist jij trouwens dat Ian Templeton en Graham bevriend waren? Dat weet ik nu, ja. Heb je de laatste tijd nog meer mensen van de Republikeinse Beweging ontmoet? Ja, mevrouw Kenny. Zo, je hebt ook niet stilgezeten. waar al die belangstelling? Heb je een cliënt, word je ervoor betaald? Dat zijn mijn zaken. Je bent niet erg behulpzaam, Daley. Waarom eigenlijk? Dat zal ik u zeggen, meneer Ray. Jij hebt nog steeds geen flauw idee wie Graham vermoord heeft. Zelfs het tijdstip van de moord heb je niet vast kunnen stellen... ...en ik vind dat het niet zo gek is als de man die het lijk gevonden heeft... eens dus een beetje rond gaat kijken voor het geval hij de volgende kandidaat is. Daarom heb ik momenteel geen zin in samenwerking met u, meneer Ray. Dus jij denkt dat wij geen flauwe ideeën hebben wie Graham heeft vermoord? Ik weet het wel zeker. En waarom denk je dan dat we hier gevraagd hebben? Omdat jullie willen weten wat ik tot nu toe ontdekt heb. Nou, vooruit, even serieus. Wat heb je tot nu toe ontdekt... Waarom moet ik dat vertellen? Omdat als jij informatie achterhoudt over deze moord... ...jij in staat van beschuldiging wordt gesteld. Je wordt gearresteerd en veroordeeld. Kom dan maar over de brug, Daly. Begin maar eens met je bezoek aan Jarvis... ...de portier van het flatgebouw tegenover dat van Graham. Nou, daar was niks aan. Ik heb hem gevraagd of hij zich nog iets kon herinneren... ...over de nacht dat Graham werd vermoord. En wat zei hij? Precies wat hij jou verteld heeft. Hij zegt dat hij een donkere gedaante heeft zien lopen langs het raam van het trappenhuis... Dat was alles. Het kon zowel een man als een vrouw geweest zijn. Ben je nog ergens anders geweest? Wel, in het hotel. tanden gepoetst, hè, hè, daar gaan we weer. Weet je nog iets anders over de zaak waar wij van op de hoogte moeten zijn, Daley? Daar gaat het om. Nee, niets waar jullie van op de hoogte moeten zijn. Nou, ik help het je wensen. Je eigen belang. Erg spraakzaam ben je niet. Och, dat zou ik niet willen zeggen. Soms heb ik hele nuttige gesprekken met politiemensen. Dat, dat is kort geleden nog gebeurd, in mijn hotelkamer. Mm. Onthoud goed, als iets nieuws te weten komt, dan moeten wij worden ingelicht. Ik zal eraan denken, inspecteur. Mm. Eén ding beloof ik u. Er komt een dag dat u het allemaal te horen krijgt. Goedemorgen, meneer Lemmeren. Tot ziens, inspecteur. En bedankt voor uw bezoek. Beste uh, Daly. Ja. Nou, weet ze alles. Ik wil wetten dat ze iedereen ondervraagd hebben. Jouw hotelportier, Templeton, zijn zoon Ian, mevrouw Kenny, de dokter en de huishoudster. Maak je je zorgen, Charlie? Een beetje wel, ja. Het is allemaal begonnen toen een cliënt me vroeg om iemand te zoeken... ...die 500 pond naar een zaakadres kon brengen. Nou, dan moet je nou eens kijken. Maar het meeste kun je uit de kranten houden. Die jonge Templeton, dat is mijn grootste zorg. Mijn ook. Vergeet niet dat de vader mij omwille van die jongen heeft ingehuurd. Waarom wilde hij niet zeggen waarom hij in het huis was? En wie hem dat pak slaag gegeven heeft? Of heeft hij het wel gezegd? Charlie, ik kan het je net zo goed vertellen. Wat? Ian Templeton had iemand bij zich toen hij in dat huis heeft ingebroken. Wie? Gordon Graham. Graham? Nee, toch? Laten we een borrel nemen, hè? Dat is ontzettend. Wat je zegt. Wil je daar water bij? Nee, liever puur. puur. Laten we er maar over ophouden. Ja. En uh, drinken op... ...inspecteur Ray. Ja. <laughs> daar komt hij. Nou, dank je. En proost dan. Proost. Wat ga ik doen? Charlie, luister nou. Jou treft geen enkele blaam. Doe er maar niks. Die oude Templeton is jouw cliënt. Je hebt mij aanbevolen om ergens iets af te geven. Ik ben erin tekortgeschoten. Dat spijt jou geweldig. Punt uit. Ja, ik wou dat het zo eenvoudig lag. Maar zo simpel ligt het. Ga dan maar gewoon door met je advocatenpraktijk. Niet piekeren. Maar Templeton is mijn cliënt. Zijn zoon was samen met iemand die kort erop vermoord werd. Het gaat er niet eens zozeer om wie er vermoord is. Het gaat om moord en dat brengt toch mijn reputatie in gevaar. En vergeet niet dat ik ook al verwikkeld ben in een echtscheidingsprocedure. Het is allemaal... Maak je allemaal niet zo druk, Charlie. Zei jij nou dat Templeton weg was voor een wandeling? Ja. En zijn auto stond in de garage voor een grote beurt. Ik heb dat nagetrokken. Hé, hey, bedankt voor de borrel. En je uit de piek, Charlie. Hey. Dag. Tot ziens, Ken. komen bent. Komt u binnen. Dank u. Geef me uw jas. U wilt hem hem volgen? U hebt een verrukkelijk huis, mevrouw Kenny. Ja, ik ben er zelf ook erg op gesteld. Uh, ik ben net bezig met koffie. Wilt u ook een kopje koffie? Erg graag. Gaat u zitten. Ik verdien eigenlijk geen koffie. Ik heb me de laatste keer zo slecht gedragen. Dat was ook mijn schuld. Ik was niet zo lekker. Nee, Mijn schuld. Ik moet toegeven dat ik heel boos was. Daar was ook al een reden voor. Ik heb me slecht gedragen. Ik meen het. Ach wel, nee. U was met een onderzoek bezig. Ja. Ik ben blij dat het bijna is afgesloten. Hebt u Bedoelt u dat u hebt ontdekt wie Graham vermoord heeft? Ongeveer, ja. Weet de politie het? Nog niet. Wie heeft het gedaan? U hebt me hier toch niet uitgenodigd om me dat te vragen? Nee. Nee, niet helemaal. Natuurlijk ben ik wel ongerust over de gang van zaken. En over het effect dat het op de partij heeft. En wat nog meer? Ik weet niet goed hoe ik dat onder woorden moet brengen. Ik, Ik ben ongerust. Over alles. Ik wil eigenlijk graag iets meer weten over uw onderzoek. Dat kan ik heel goed begrijpen, mevrouw Kenny. Maar u weet toch dat ik werk voor een cliënt? Hm. Meneer Templeton is niet? Ja. En ik weet wel zeker dat hij u veel beter in kan lichten dan ik. Ja. Ja, dat denk ik ook wel. Waarom maakt u het u zelf zo moeilijk, mevrouw Kenny? Hm? U bent nu al dagenlang bezig met het samenvoegen van stukjes van een legpuzzel... U begint een idee te krijgen van wat het voorstelt... ...en u wilt weten of uw beeld klopt met het mijne. Heb ik gelijk? Ja. Dat klopt, ja. Oh. Oh, neemt me niet kwalijk. Ja, dan gaat wel weer. Kom binnen. Ja, dank u. Het is Ian Templeton. Hallo, Ian. Dag, meneer Daly. Ik had u hier niet verwacht. Ha, het verband is eraf, zie ik. Ja, nou, alleen nog die pleisteren op hoog. Ga zitten, Ian. Oh, dank u wel. Ik zal nog wat koffie zetten. Hoe voel je je? Nou, prima. Ik ben vanmorgen uit bed gegaan. Heb je nog bezoek gehad sinds gisteren? Ja, de politie. Ik heb ze alles verteld. Maar ik denk dat het nou wel in orde is. Die komen terug. Daar kan je donder op zeggen. Het verbaast me dat ze je niet hebben meegenomen naar het hoofdbureau. Ja, denkt u dat? Jazeker. Als tijdstip van Graham's dood hebben we vastgesteld. Oh, maar ik dacht dat ze dat al gedaan hadden. Nou ja, zo ongeveer. Dat zo ongeveer. Daar gaat het nu juist om. Ik begrijp ik niet. Laten we eens aannemen dat hij omstreeks middernacht vermoord werd. Dat is onmogelijk. Om middernacht was hij samen met mij. Toen waren we op weg naar het huis in Port Sanders. Was dat zo? Ja, was met mij. Denkt u soms dat hij niet bij me was? Ik weet het niet. de politie ook niet. Ja, ik zeg het je, zodat je weet waar het om gaat als ze je, je meenemen naar het bureau. Maar hij heeft toch een briefje voor u afgegeven bij het hotel... Hoe kunnen we weten dat dat Graham was? De hotelportier heeft hem beschreven. Nee, hij heeft een jongeman beschreven. Hier is je koffie, Ian. Oh, lekker, dank u wel. Alsjeblieft. Zo. Gaat u al weg, meneer Daly? Ja. Wilt u een taxi bellen voor onze jeugdige rebel als hij weg wil? Ja, natuurlijk. Ik heb geen taxi nodig. Ik ben hier gekomen met de bus. Jij hebt straks een lijkwagen nodig, als je niet in je huis blijft. Ik kan heus wel op mezelf passen. Doe dat. Tot kijk. Ik breng u even naar de deur. Ah. U was een gedachte aan het formuleren voordat Ian kwam. Ik? Nu, nu vergist zich. Ging het over Grahams dood? Nagedacht, de laatste paar dagen? Nee, nee. Dingen die ik misschien moet weten. U vergist zich me een Voor het geval dat ik uw verdenkingen zou kunnen onderschrijven. Nee, alstublieft, laat u mij. Oké. Okay. Mocht u nog met mij van gedachten willen wisselen. Pas op dat het dan niet te laat is. Ik zal u opbellen. Dan kunnen we ons gesprek afmaken. Maar één ding moet u mij vertellen. Wat dan? Er was een man in uw huis toen ik de eerste keer bij u kwam. Niet waar? Ja. Rustig door rijden niet om kijken, ik hou een revolver tegen je nek. Doe precies wat ik zeg, anders krijg je een kogel op dezelfde plaats als Graham. Jullie denken ook aan alles. Bek houden. Hier naar rechts. Precies. En nu meteen naar links hier. Weer rechts aanhouden, hoofdweg kruisen, schiet op doorrijden. Niet stoppen voor dat verkeer. Nou, hier naar links, oké, okay, oké. Okay, nou, hierin, die poort in, en nou stoppen. Oké, okay, kom dan maar uit, Daily. Voor mijn auto gewassen. Dit is toch het garagebedrijf van de Densing? <laughs> Voor een wasbeurt hebben we alle tijd, Daily. Vooruit lopen. Door die deur links. Goed zo, Dennis. Doe die deur maar dicht. Oké. Okay. Ik hou niet van de verdenking, meneer Delland. En ik vind het ook een vreemde manier om klanten te lokken. Chill, ben je ook Ik heb je gezegd om weg te gaan uit Glasgow, Daily. Zeg tegen die gorilla van je dat hij zijn gevolg wel moet bergen, dan kunnen we dit uitpraten. Wij zijn al uitgepraat, Daly. Ik heb je gewaarschuwd. Geef op die papieren. Wat voor papieren? Geen oh. tijd voor knoeien, Daily. Geef die papieren die je uit Graham's bed gehaald hebt. We weten dat je ze niet hebt ingeleverd bij de politie. Wat gebeurt er als ik ze geef? En wat gebeurt er als ik ze niet krijg? <lacht> jij bent niet in een positie om te onderhandelen, Daley. Meneer Ellis hier vindt het allemaal tijdverlies. Het liefste schoot je ter plekke dood. Ja, dat ziet naar uit. Draag je maar lijkt strak door de bal zelf. Als jij morgen de stad uit bent, maak ik me nergens ongerust over. Zo lollig vinden we het ook weer niet, hoor, om mensen dood te schieten. Ik wil jou alleen de stad uit hebben. Levend of dood. Oké. Okay. Het risico moet ik dan maar nemen. Ik heb ze in mijn hotelkamer. Kamernummer? 602. Waar precies liggen ze? Een apart vak in de deksel van mijn koffer. Schrijf een briefje voor de portier zodat hij de sleutel van je kamer geeft. Hier. Neem dit papier maar. Laat een voorzichtig zijn met mijn overrenden. Ik heb de best en kreukels. Alsjeblieft. Hier is het briefje. De sleutels van je koffer... Oké, okay. Dennis. Ja. Ik wacht hier met hem en dat meisje. En ik hoop voor jou dat je de waarheid hebt gezegd, Daley. Hou oh, hem in de gaten, want deze watervlucht. Hm. Ik heb een revolver. Oh ja. Kijk uit, kind. Oh. Zo, die is buiten de Westen. Die revolver en ik. Kom in naar de dancing. Kom mee, toe. Goedenavond, hoe schooner volk. En? Wat is er aan de hand? Komt Pollock ook? Ja hoor, hij is gewaarschuwd. Nog meer van je dienst? De hoofdcommissaris misschien? Ja, ik weet wel dat jullie het land aan mij hebben. Maar toch sta ik aan de kant van het wettelijk gezag. <hacht> je meent het. Toch vertel je ons maar de helft. Binnen de 24 uur moeten jullie een spoor voor me volgen... waar je geen enkel heil in zult zien. En toch is het belangrijk. Daddy, ik ben een politieman. Ik moet onder andere uitvinden wie Gordon Graham heeft vermoord. Als je ons kunt helpen, graag. Ja. Beneden al oor. Wat een onmogelijke uur. Dat ook. Nou, ga je gang. Vertel het maar. Ik was bij mevrouw Kenny vanavond. Hm. Waarom doet er niet toe? Toen ik weer wegreed, zat er een vent achter in mijn auto, met een gevolver. ...en die dwong me om naar Dulland's dancing te rijden. Ga verder. Dulland wilde een stel papieren van me... ...die door Graham waren meegenomen uit Murphy's huis... ...vlak voor hij vermoord werd. Hoe weet jij dat? Omdat Ian Templeton die avond bij hem was. Graham kon vluchten en Templeton kreeg een pak slaag van Murphy. En uh, Dulland dacht niet dat, uh, dat jij die papieren had? Ja, ik heb hem wat wijsgemaakt... ...en toen heeft hij een mannetje naar mijn hotel gestuurd om ze te halen. Ik heb intussen kans gezien om te vluchten. En wat die papieren betreft... Ja, waar zijn die? Ik heb ze hier bij me. ...gegevens over de grootste klus die de heren ooit op touw hebben gezet. Wat? Aha. Uitstekend. Ja, commissaris, natuurlijk. Ik ben over twintig minuten bij u. Zeker? Afgesproken. Zo, chef, wat gaat er gebeuren? Ik ga nu naar de commissaris... Jij blijft hier met Deli en je wacht op mijn telefoontje. En uh, Deli? Ja? Ik hoop van harte dat je gelijk hebt, dan anders. Wat moeten we nou met jou tot morgenavond. Je loopt gevaar. Wil je bij mij thuis logeren, zolang? Nee, bedankt, Harry. Ik ga wel in een ander hotel zolang. Ik moet nog wat dingen regelen. Oh, ik heb zo in angst over je gezeten. Sinds eergisteren heb ik niets meer van je gehoord. Maar ik ben blij dat je alles aan de politie hebt verteld. Ik had geen keus. Het moeilijkste was om van te overtuigen... dat hij de gok moest wagen om mij te geloven. Hier, neem nog maar een kop koffie. Ah. En Templeton, weet hij hiervan? Oh, hij betaalt me alleen om iets te weten te komen over zijn zoon. Ik wil weten wie Graham vermoord heeft. Het kan de moordenaar Ian Templeton geweest zijn... Ik weet het niet. Misschien. Ik weet ook niet wie de hoogste baas is van die bende. Dullend is het niet. Het moet een hoge oom zijn, met veel invloed. Misschien wel een vrouw? Misschien. Ik moet nu weg. Ik heb een afspraak. Met wie in vredesnaam? Met een vrouw. Ze is net weggegaan. U heeft geluisterd naar het vierde deel van Een Beetje Blackmail. U hoorde de stemmen van Hans Hoekman, Dick Scheffer, Kees Broos, Angelique de Boer, Ad Hoeimans, Kees van Ooyen, Olaf Wijnands, Corrie van der Linden... Marcel Maas en Jan Anne Drent. Techniek Teun Lammers en Ferry van Nimwegen. Regie Meinde de Goede.